We zitten nog in de experimentele fase. Dit is alweer deel 3. De derde speler op deze uh, website. Ja, We hebben af en toe een beetje problemen met de opnames. dat uh, de opnamesoftware software een uh, beetje laat afweten. Dus vandaar dat we drie spelers hebben. Dus van speler 1, 2 en 3 is allemaal van hetzelfde programma. En uh, oké, okay. dus, uh, okay. we doen ons best... Om het te verhelpen. Dat het is uh, ja, het leuke ervan. Dat ik experimenteer. Dus uh, dit is aloaradio.nl ik ben Isella Jaap. En uh, ja, deze muziek is gratis. Te downloaden ook. Uh, via. Uh, www.jamendo.com En je kan je reacties reactieskaart. Via info. Aloaradio.nl We zijn weer een beetje aan het einde gekomen van dit uh, ondemand radioprogramma van allowaradio.nl. We gaan eens even kijken. We hebben gedraaid onder andere uh, van de groep All All Dark. Uh, het album Aseptic oh, Trance Atomic Cat met Trance Time Bass met Dark Trance DJ Autush met Sigurdelijk Trance DJ Alpha met Alpha Trance En Jay Blasco met Trans Forever En de Trance Master AK Dominico, Don Dolfo Met uh, het album Digital Trance Luisteraars bedankt voor het luisteren En uh, we zijn uh, Morgen weer bij jullie terug Met uh, Rock Music Vanaf uh, Dinsdag 28 juli 2009, een uurtje rock music, uh, niet commerciële muziek, met licentie van uh, CC, oftewel Common Creative. En uh, oké, okay, ik zou zeggen, dank voor het luisteren, en als we wegvallen helaas, maar dit is het programma uit drie delen, en zou zeggen, tot morgen... Dit is week 31, maandag 27 juli 2009. dj -a. dit is aloharadio.nl Voor meer info, mail naar info Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer! With house music talking about having a good time Every single time we get together But baby You know, I want to ask you something. something Have you ever wondered why it is we love this music? Have you ever met those type of people that uh, don't quite get it? They just don't understand what it is you feel hear Barbara Tucker saying I get lifted. lifted. Uh-huh. Uh -huh. They just don't understand. Music,